5 uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdik. Straks in het NOS Radio 1 journaal de advocaat van Alexander Dolmatov, de Russische activist die zelfmoord pleegde in een Nederlandse cel. Nu eerst het NOS journaal met Dick de Hark. Ronde behandeling van de Russische asielzoeker Dolmatov... is op verschillende momenten onzorgvuldig gehandeld. Dat zegt de Inspectie voor Veiligheid en Justitie. Dolmatov pleegde in januari zelfmoord in zijn cel in een detentiecentrum. Verschillende organisaties hebben onzorgvuldig gehandeld... net als de mensen die betrokken waren bij de juridische bijstand... en de medische zorg aan de Rus, zegt het hoofd van de inspectie Bos. De inspectie concludeert dat de informatie... die de Vreemdelingenpolitie op papier heeft gesteld in zowel de aanvraag van de piketadvocaat... als in het op ambtseed opgemaakte proces verbaal van gehoor... op meerdere plekken feitelijk onjuist is. Hierdoor kan onterecht de indruk ontstaan dat zorgvuldig is gehandeld. Staatssecretaris Steven vindt de bevindingen van de inspectie... in de kwestie Dolmatov buitengewoon ernstig en zorgwekkend. Hij neemt de conclusies en aanbevelingen over. De familie van Dolmatov krijgt een schadevergoeding.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 Rutte verwees onder meer naar de maatregelen op het gebied van de sociale zekerheid, de pensioenen en de arbeidsmarkt. Hij erkende dat sommige hervormingen wel later ingaan. De jongens die eer gisteren in Krimpen aan de IJsselen meisje van 9 op straat mishandelden en probeerden te beroven, zijn aangehouden. De jongens zijn tussen de 16 en 18 jaar oud. Het meisje werd woensdagmiddag op straat geschopt en geslagen. De jongens eisten geld van haar. Toen een oudere vrouw zich ermee bemoeide, sloegen ze op de vlucht. De politie is nog op zoek naar de vrouw. Zij uh, sprong ertussen wat ervoor zorgde dat de vier daders ervan doorgingen. gingen. We hebben ook direct in de getuigenoproep gevraagd of deze vrouw zich bij ons wilde melden. Omdat zij wellicht belangrijke informatie heeft wat ons kan helpen bij het onderzoek. Maar tot op heden toe heeft zij zich nog niet gemeld. Negenjarige meisje liep een zware hersenschudding en een bloeding in de hersenen op. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor de stof PMMA. Die zou in gevaarlijke hoeveelheden terechtgekomen kunnen zijn in ecstasypillen. Kleine hoeveelheden van de stof kunnen al leiden tot sterke stijging van de lichaamstemperatuur en ademhalingsmoeilijkheden. Grote hoeveelheden kunnen leiden tot een hartstilstand. Het Trimbos Instituut trof de stof aan tijdens reguliere drug test, drugstesten in Amsterdam en Noord-Brabant. In poeder dat werd verkocht als ketamine en MDMA ruim 400 heideschapen die rondtrekken op de Veluwe zijn voorlopig gered. De afgelopen dagen zijn er zoveel giften binnengekomen dat de dieren weer voldoende te eten hebben, zegt schaapherder Chris Ginwis. De herder kondigde een week geleden aan dat hij failliet was. De oorzaak is volgens hem onder meer dat natuurmonumenten een grote begrazingsklus op het Hulshorster Zand op de Noord-Veluwe aan een ander heeft gegund. Hij gaat dinsdag praten met onder meer natuurmonumenten over een structurele oplossing voor zijn rondtrekkende schapen. We gaan hier natuurmonumenten en willen dat graag in rust afronden omdat uh, om dat gewoon goed te doen. En we hebben allebei de wil uitgestoken om hier uit te komen. Dan nog wat weer: wolken en buien, maar ook hier en daar wat zon. Vanavond neemt de buigheid af. Morgen geregeld zon, slechts een enkele bui bij 8 tot 15 graden. Zondag flink wat zon. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Maar eerste situatie op de Nederlandse wegen op deze vrijdagmiddag als Faan. De avondspits die verloopt wat drukker dan normaal. Dat komt door de buien die over het land trekken. Verder zijn er diverse ongelukken gebeurd. Nou, dat zijn dan ook meestal de bijzonderheden. Op de A2 bijvoorbeeld van Utrecht naar Den Bosch... daar 11 kilometer tussen Everdingen en Knoop en Deil. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Het alternatief is zeker niet de A27... want daar staat een nog veel langere file van Utrecht naar Breda... tussen Hagestein en Gorkum 18 kilometer dan de A6 Muiden richting Lelystad, een aanrijding bij stad West. veroorzaakt 4 kilometer fiede, de linkerrijstrook is dicht. Vrij lang is nog de file op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Tot aan 7 naar 8 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar weer open. En de werkzaamheden aan de Waalbrug die veroorzaken vielen op de A50, Arnhem richting Os. Voorknopend Ewijk inmiddels 8 kilometer. Dankjewel, je, Wijnand. We gaan bellen met Mark Wijngaarden, de advocaat van de Russische activist. Die hoort u zo.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 NOS Radio 1 Journal. met Tim Overdik. 6 over 5, goedemiddag. Dat sociaal akkoord zou het niet verstandig zijn om het een en ander door te rekenen. Door bijvoorbeeld het Centraal Planbureau. Nee, zegt Rutte. Ja, zegt de oppositie. Ligt hier de eerste confrontatie in de Kamer? Zo direct het antwoord van Joost Vullings. Eerst de zaak van de Russische activist Alexander Dolmatov. Er is fout op fout gestapeld. Dat is de conclusie van een onderzoek. Dolmatov vroeg asiel aan in Nederland, maar pleegde zelfmoord in zijn cel. Het hoofd van de Inspectie Veiligheid en Justitie Bos. Zonder een oorzakelijk direct verband te leggen... tussen het handelen van de verpleegkundigen... en de uiteindelijke suïcide van de heer Dolmatov, oordeelt de IGZ dat de betrokken verpleegkundigen professioneel tekort zijn geschoten. De heer Dolmatov is ten onrechte in Vreemdelingenbewaring gesteld. De inspectie concludeert ten aanzien van de verwerking van het beroepschrift dat de vreemdelingenketen niet in staat is om de binnen de keten... beschikbare informatie real-time aan alle ketenpartners aan te bieden. Door gerommel met faxen en het overtypen van informatie wist dus niet iedereen op tijd dat Dolmatov zelfmoordneigingen had. Dus concludeert de inspectie dat de immigratie- en naturalisatiedienst en de detentiecentra in Dordrecht en in Rotterdam onzorgvuldig hebben gehandeld. Mark Weingade, goedemiddag. Goedemiddag. U was de asieladvocaat van Dolmatov. U verleent nu, nu juridische bijstand aan zijn moeder. Uh, de conclusies van de inspectie, wat vindt u ervan? Spijkerhard. En helaas uh, allemaal maar al te waar. Het, um, ik, vind, ik vind het alleen een beetje teleurstellend... dat er uh, zoveel aandacht gaat uh, naar uh, fouten bij de medische zorg. Uh, Alexander had om te beginnen nooit in vreemdelingenbewaring mogen zitten. En dat is wat, wat mij betreft de grootste fouten zijn die er gemaakt zijn. Is dat ook onderzocht? Ja, dat is ook onderzocht en dat klopt ook. En dat is de, ook vastgesteld? De inspectie van uh, Veiligheid en Justitie heeft ook vastgesteld... inderdaad dat hij niet in vreemdelingenbewaring had horen zitten...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 Uh, terwijl, uh, ik uh, werd door journalisten gebeld dat er een persconferentie was. En ik heb nu net het uh, rapport voor mijn neus en ik zit het te lezen. Dus ik ben er niet erg tijdig van op de hoogte gesteld. Pardon? Ja. Ik heb dat meerdere malen gevraagd, vanochtend zelfs nog. Maar uh, ik, ik, wat ik zeg, het zit net te lezen. Het eerste wat ik hoorde, dat waren... Uh, het was van journalisten die mij vertelde dat er een persconferentie aan de gang was. Maar u vertegenwoordigt toch de moeder en u vertegenwoordigt u toch dolmaat? Of? Dan, dan bent u toch op de hoogte voordat het naar buiten wordt gebracht in de media? Dat dacht ik ook, maar dat is niet het geval. Maar de moeder is wel inmiddels geïnformeerd? Uh, de afspraak was dat de moeder tegelijkertijd geïnformeerd zou worden... Uh, met het bekendmaken van, uh, van het rapport. Dus volgens mij... Uh, zaten mensen van de inspectie vanmiddag bij mevrouw Doronina... om haar te vertellen wat de inhoud van het rapport is. Dat was vooral om te voorkomen dat mevrouw Doronina... nog een keertje uit de media moest nemen wat er allemaal uh, gebeurd was. Want met, haar zoon, met het overlijden van haar zoon was het ook al zo gegaan. Uh, hebt u wel contact met haar gehad inmiddels? Nog niet, dat ga ik later vandaag proberen. Maar uh, misschien moet ik haar eventjes met rust laten. Moet ik het morgen proberen. We begrijpen van de staatssecretaris Steven... dat zij schadevergoeding zal ontvangen. Wat kunt u daarover vertellen? Zover ben ik nog niet in het rapport gekomen. Ik hoor het nu voor het eerst van u, maar dat lijkt me wel uh, het minimale. Ja. Nou, Dan nemen we u toch even mee in dat rapport. Um, er is bijvoorbeeld ook kritiek op de juridische bijstand van of De piketadvocaat had niet op de depressieve gemoedstoestand van Matoff gereageerd. Wat weet u daarvan? Um, wat, dat, ik, ik, um, um, ik hoor dat nu voor het eerst. Ik heb dat nog niet kunnen, kunnen lezen... Wat mij wel is opgevallen is dat de piketadvocaat uh, wel was ge, uh, ingeseind toen Alexander Dolmatov uh, zeg maar, voor een sociale, sociale insluiting op het politiebureau zat. Maar dat het feit dat hij in bewaring is gesteld vervolgens niet aan de piketadvocaat is, uh, is doorgegeven. Ja. Was u bij leven van Dolmatov ook al zijn advocaat? Bij leven van Dolmatov was ik zijn advocaat, ja. Zag u dit aankomen? Nee. Dit heb ik totaal niet aanzien komen. Maar als we kijken naar al die fouten die zijn geconstateerd... en medische zorg die niet is verleend... Um, vraag ik natuurlijk ook af als iemand die hem bijstaat... op een of andere manier een signaal had kunnen krijgen. Uh, ik, ik, nee, maar ik moet toch die vraag nu stellen. Ik, heb, uh, ik had sinds november geen contact meer met hem. Ik, ben, uh, ik heb in november uitge uitgebreid gesproken. Toen heb ik mij over bepaalde dingen zorgen gemaakt. Onder uh, vooral uh, het feit dat hij... Uh, ...dat ik sterk de indruk kreeg dat hij benaderd was door uh, de Russische Veiligheidsdienst. Daar heb ik uitgebreid met over gesproken. Ik ben daarna nog naar de deek van de Orde van Advocaten gestapt... ...omdat ik iets met mijn ongerustheid wilde doen. Maar daarna heb ik geen contact meer met gehad. Ik had hem uitgenodigd voor op kantoor op, ik meen, uh, de, de 8 januari. Toen kwam hij niet opdraven. Ik heb toen een aantal keer naar hem gebeld en ook naar hem ge ...om contact met hem te krijgen. Dat lukte niet. En toen heb ik toch maar beroep voor hem ingesteld. En het volgende moment dat ik uh, over hem hoorde, helaas... dat was donderdagochtend 17 januari... een telefoontje van de dienst terugkeren en vertrek... dat hij was overleden. Ik begrijp dat u nog een hele hoop moet bijlezen uit dit dossier... en dat er ongetwijfeld wat vragen ja. zullen gaan ontstaan. En ik neem aan dat we ook ga bij u gaan terugkeren. Want uh, dit zal denk ik niet alleen bij lezing blijven. Ik, ik... Uh, ik, uh, ik ben van plan om uitgebreid te gaan reageren. Mark Wijngaarden, advocaat van Dolmatov. Ik dank u hartelijk. Graag gedaan. De oppositie heeft heel veel vragen over de effecten van het sociaal akkoord... en wil dat het Centraal Planbureau het pakket aan maatregelen doorrekent. Joost Vullings in Den Haag, wat willen ze dan allemaal precies weten? Eh, nou, bijvoorbeeld, eh, wat betekent het akkoord voor de werkgelegenheid... de arbeidsproductiviteit, de economische groei en de inkomens van mensen? Nou, D66-leider eh, Alexander Pechtold over waarom die cijfers zo cruciaal zijn. Ja, het kabinet eh, en trouwens VVD en PvdA hebben altijd ook plannen van anderen willen testen aan doorrekeningen, want dan weten we tenminste objectief waar we het over hebben. En met name zaken als wat is het nou voor de werkgelegenheid, voor het consumentenvertrouwen, wat betekent het voor al die dingen waar we het op moeten kunnen beoordelen. Ja, heb je dat toch nodig? Wat als we het niet doen? Nou, volgende week is er een debat, maar dat zal een eerste debat zijn, denk ik, waarin op hoofdlijnen naar dit akkoord gekeken wordt en waar vooral vragen in beantwoord moeten worden. Ik kan me niet voorstellen dat een partij nu al zegt, we gaan met het totaalakkoord. Want neem alleen al de, de, de 4 miljard aan bezuinigingen... die het kabinet had aangekondigd, die worden uitgesteld naar augustus... afhankelijk van de economische ontwikkeling. Dat moet dus heel snel gaan dan in drie vier maanden, die economische ontwikkeling. Ja, dat zijn allemaal vragen die volgende week in het debat... het eerste debat naar voren moeten komen. Ja, heel veel vragen dus, en hij stelt die vragen eh, niet eh, namens alleen D66, maar namens wat hij de constructieve oppositie noemt, en daar rekent hij toe partijen als het CDA, GroenLinks, ChristenUnie en de SGP. En natuurlijk zijn eigen D66. Daaruit kan je opmaken dat we ook een niet constructieve oppositie hebben. Daar rekent ja. hij dan toe de SP en de Pvv. Maar ik moet zeggen, de SP was gisteravond op over grote delen van het akkoord best positief. Dus het is, valt niet uit te sluiten dat Emiel Roemer het akkoord in zich heel dan wel gedeeltelijk gaat steunen. Oké, okay, dan toch even doorgaan over dat doorrekenen... al dan niet door Centraal Planbureau. Ik begreep gisteravond dat er eigenlijk niet echt de bedoeling was. Maar als je dan vandaag de oppositie hoort... en je kunt dit natuurlijk mijlenver zien aankomen... dan zou je kunnen denken, nou, Rutte zou het misschien toch moeten doen. Ja, uh, de, hij zag die vraag natuurlijk ook wel aankomen. Want hij zag dit nieuws natuurlijk ook weer langskomen via Teletex en het ANP. Nou, uh, tijdens de persconferentie is hem de vraag gesteld: nou, gaat u uh, het plan, het sociaal akkoord, laten doorrekenen door het Centraal Planbureau? En toen kwam er een antwoord. En dat antwoord is: is uh, hij zegt niet echt ja en ook niet echt nee. Luister maar. Het probleem is dat als je eens op een pakket gaat doorrekenen op door het Centraal Planbureau. dan is het heel lastig de effecten daarvan te bezien. Omdat het Centraal Planbureau natuurlijk ook moet betrekken de algemene stand van de economie. De overige kabinetsmaatregelen en die hebben in hun totaliteit een bepaald effect. En dat doe je op een aantal momenten per jaar. En het meest logische moment daarvoor is in augustus. Nou, ik heb de wens gezien uit de oppositiepartij vandaag via het ANP... om die doorberekening wel te krijgen. Dus wij zullen daar volgende week in het debat ongetwijfeld over spreken. En dan moeten we die vraag articuleren. Wat wilt u precies? En, en uh, ik kan op dit moment nog niet zien. Ik heb me daar wel even op georiënteerd, maar het is... Ik heb op dit moment het antwoord nog niet, hoe ik de oppositie kan helpen... dat je ook een doorberekening krijgt die in de context van economische groei en het bredere beleid relevant zou zijn. Nou, Het ligt dus allemaal heel erg ingewikkeld. In augustus zou een veel beter moment uh, zijn om het allemaal door te rekenen. Aan de andere kant hoor je ook dat hij de deur wel openzet om in ieder geval een, een gedeelte of iets uh, te laten doorrekenen, om in ieder geval de oppositie meer helderheid te geven in de effecten van dit sociaal akkoord. Ja, dat is natuurlijk wel makkelijk ook hè, voor de oppositie volgende week als het debat wordt gevoerd. Um, kunnen ze al na een nacht slapen en heel snel bekijken zeggen van wij zijn hier voor of wij zijn hier echt tegen? Nou ik denk dat ze dat wel kunnen, maar ik heb ook het gevoel dat ze dat niet willen. Dus ze zeggen eerst allemaal dus nu, nou eerst die vragen, we moeten echt weten waar we het over hebben, willen we het goed kunnen beoordelen? Dat is den delen natuurlijk ook wel waar. Aan de andere kant krijg ik het gevoel dat men dit gaat gebruiken om heel lang hun oordeel uit te stellen, omdat ze nog wel eh, ook na het debat zullen zeggen, ja we hebben nog steeds geen goed inzicht in de effecten van dit akkoord, dus ze laten de premier nog een tijdje zweten. Joost Vullings vanuit Den Haag, dankjewel. En eindelijk ook even rust voor minister Asscher. Die had, die had het nogal druk, hoor. De afgelopen weekenden zat hij telkens urenlang opgescheept... met de andere onderhandelaars over het sociaal akkoord. Het komend mooie weekend wil hij dus graag weer eens thuis zijn gezicht laten zien. Nou, ik denk dat ik uh, om te beginnen even een klein beetje ga bijkomen. Want de afgelopen weekenden die waren allemaal in het prettige gezelschap... van Heerts, Windjes en Rutte. Uh, dus ik ga eens even op adem komen. En dan zal er vast mogelijkheid zijn om uh, waarschijnlijk gezelschap van mijn kinderen... De lokale economie in Amsterdam aan te jagen. Het schijnt mooi weer te worden voor artis. Maar ja, daar heb ik al een jaarkaart voor, dus dat, dat leeft nog weinig op. Hoeveel weekendjes bent u weg geweest met uh, Wientjes, Heertsen en Rutte? Um, voorlopig genoeg. En waar was dat? Uh, dat was op een locatie uh, waarbij u niet de hele tijd uh, rondliep. Uh, in de bossen? Prima. Het was een bosrijke omgeving, ja. Heeft u niet heel veel water bij de wijn gedaan? Ik denk dat alle drie de, uh, de onderhandelende partijen... veel water bij de wijn hebben moeten doen... Dat kon ook niet anders. De opdracht leek van tevoren onmogelijk. Maar over de belangrijkste zaken zijn we het eens geworden. Het ontslagrecht, eigenlijk al sinds 1945 in discussie, altijd omstreden. Nu hebben we afspraken gemaakt die goed zijn voor werknemers... die ook goed zijn voor de bedrijven waar het kabinet enthousiast over zijn. Maar de meeste gaan wel heel laat in, 2016 of nog later. We beginnen nu al met een aantal dingen. Volgend jaar worden de eerste 5000 plaatsen gecreëerd... voor mensen met een arbeidshandicap. Ik ben vandaag gekomen met een plan van aanpak om schijnconstructies en uitbuiting uh, harder aan te pakken. En een aantal andere dingen, ja, die gaan we gefaseerd invoeren. Uh, de wetgeving rond ontslag en uh, WW, die komt anderhalf jaar later dan we, dan we eerst gepland hadden. Dat is een concessie, maar hij is ook wel te begrijpen omdat je midden in de recessie uh, dat soort grote veranderingen niet moet doen. Maar je kunt nu wel de besluiten nemen. Minister Ascher van Sociale Zaken was dat in gesprek met Peter Blok. En wij dan zwaan deze vrijdagmiddag. Waar staan ze de files? Er is vooral veel vertraging naar het zuiden. Niet alleen op de klassieke plekken zoals de A2 en de A27 vanuit Utrecht. Daar zijn de dagelijkse files extra lang. Maar ook voor Maastricht op de A2 bijvoorbeeld, 10 kilometer daar. Verder valt op dat de N279 helmond Helmond-den-Bosch in beide richtingen dicht is bij Helmond-Noord. En dat komt door een ongeluk. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1 -journaal. Verslaggever Marcel Bril is op het ROC Mondriaan in Den Haag. De plek waar gisteravond dat sociale akkoord, ook al het Mondriaan akkoord genoemd, werd gesloten. Marcel, ben je daar achter hoe de heren juist bij deze school terecht zijn gekomen? Ja, dat is een goede vraag. Zelf zeiden ze dat ze in de praktijk een plan wilden gaan presenteren. Maar waarom precies deze school? Dat kan ik denk ik het beste vragen aan mevrouw Leenhouts, de bestuursvoorzitter uh, van uh, het ROC. Um, hoe is dat nou gegaan? Hoe zijn ze bij u terecht gekomen? Mijn uh, gebouwbeheerster kwam maandag naar mij toe met de mededeling dat de STAR had gebeld. Stichting van de Arbeid? De Stichting van de Arbeid. En dat hij graag een bijeenkomst wilde hebben over jeugdwerkloosheid. Wist hij toen al dit wordt heel belangrijk? Nee. En toen heb ik gezegd: Nou, ik weet niet of ik dat wel wil. Ik heb zo langzamerhand mijn buikvol van, als het over jeugdwerkloosheid gaat... dat het dan altijd over het mbo gaat. Negatief wij, is dat wat dat betreft. Ja, dat we pretopleidingen aanbieden, niet arbeidsmarktgericht zijn. Terwijl wij de enige zijn die wel arbeidsmarktgericht zijn... en geen pretopleidingen kunnen aanbieden als er geen stages voor zijn. Maar goed, toen werd u nou, eigenlijk dus, boos is, en heeft u het dus afgewezen? Is, ik kom niet, uh, ga, zoek maar een havo op of zo. Yeah. En uh, toen... Ze zei, ja, maar wilt u dan even bellen met mevrouw Die en Die van de FNV? Want ja, is, de, de, we bedoelen het helemaal niet negatief. En het is echt heus niet... Uh, nee, nee, nee. Toen werd het steeds duidelijker dat het om een dat belangrijk een ding ging. Ik ben dag bezig geweest om mensen te pakken te krijgen... om inderdaad te horen hoe of wat. Nou, dat werd dinsdag uh, aan het einde van de middagavond. En toen kreeg ik te horen, ja, maar kijk, het is het sociaal akkoord. Dus Aha, dacht u toen. Dat toen, is belangrijk. U, dat is interessant. Maar ja, dat kunnen jullie toch ook gewoon op de weg doen, bij het SER? Ja, maar het, het moet nog geheim zijn. Dus we zoeken een locatie die de journalisten niet kennen en ons daar niet de hele tijd gaan lastigvallen. En, uh, Ja, het is... Dus, nou ja, ik zie, ja, nou... Uh, zoek, ma zoek maar wat uit. Maar het is toch een heel gedoe. Ja, want u moest toen allerlei dingen regelen... toen u uiteindelijk ja heeft gezegd. Ja, allemaal nou, broodjes, lokalen en de... dat soort zaken. Ja, nou, wat mij de doorslag gaf was dat ze zei... maar wij willen zo graag zo'n akkoord in een echte levende werkelijkheid. Ja, politiek. in een klaslokaal. In een klaslokaal waar mensen zijn, waar... Uh, en Mark Rutte, die komt ook, en die vond het zo leuk... dat het op het Mondriaan was, want er is hij wel vaker geweest... en hij kent mij en zo, dus hoi, we gaan erheen. Ja, nu uh, is dat nou, klaslokaal een gewoon klaslokaal? Dit is een gewoon klaslokaal. De uh, tafeltjes en de stoeltjes staan nu weer gewoon als gewoon. Ja, maar het, hier zaten ze dus te is Een groot klaslokaal, ja, hè? Ja. Dus die tafeltjes en stoeltjes zijn in een uh, vierkant gezet. En we hadden wat extra ruimtes erbij... Uh, waar ze dan even zich konden terugtrekken... als ze intern beraad moesten hebben. En, uh, nou ja, ze, om drie uur kwamen ze hier aan zitten. En ik ken een heleboel van die mensen. Dus die uh, heb ik prettig nog even geluk gewenst. En het is een examenlokaal, dat is ook wel grappig. En er staat nog, op, want we zitten vandaag in de toetsweek... er staat dus ook op de deur, SVP stilte examen. Heeft u toen een bordje opgeplakt, SVP stilte geheim overleg? Nee, ik heb gezegd, uh, heren en dames, snappen jullie dus echt... dat jullie eigenlijk nu examen aan het doen zijn? Nu is het een historisch akkoord, zeggen de mensen zelf. U bent buiten, gastvrouw ook, werkgeefster. Um, heeft u de indruk dat u hier zelf ook wat mee kunt vanuit uw professie? Nou, ik vind het heel prettig, omdat wij zelf als organisatie natuurlijk de werkgeverskant hebben. We hebben natuurlijk ook overleg met de bonden. En ik vind het heel prettig dat je weet dat er nu overeenstemming is. En dat je hiermee toch meer kunt bouwen aan vertrouwen. En dat je die polarisatie een beetje weg hebt. En dat je vervolgens het kabinet erbij hebt, wat toch op een aantal punten ook zo blij is met die overeenstemming dat ze een aantal ingewikkelde maatregelen nog even uitstellen... Ja. die toch wel lastig waren. Ja, er moet nog veel uitgewerkt worden, maar hier is het begonnen. Daar bent u trots op, heb ik het vermoeden. <laughs> ik dank u Zeker. wel. Ja, Oké, okay, tot ziens. Marsa Bril, Robert Mondriaan. Ik kom je later nog even terug... hopelijk met wat werknemers. We gaan naar Mali, want het voortdurende oorlogsgeweld zorgt voor grote stromen vluchtelingen. Niet alleen in het binnenland, maar ook over de grens met Mauritanië. In een opvangkamp op ongeveer 30 kilometer van Mali zitten vele tienduizenden Malinese in een opvangkamp te wachten op betere tijden. Hele gemeenschappen zijn weggevlucht uit het noorden van Mali. Ze leven als vluchtelingen in eigen land of steken de grens over. Artsen zonder grenzen zegt dat het vooral gaat om Tuaregs en Arabieren. Die gewantrouwd worden omdat ze banden zouden hebben met islamitische rebellen. Ze hebben bijna dagelijks te maken met geweld. Een man zegt dat hij en zijn gezin uren gelopen hebben naar het kamp in Mauritanië. omdat zijn stad onophoudelijk gebombardeerd werd. Het ontbreekt hier aan van alles, zegt de man. Zoals latrines. De veldcoördinator van Médecine Sans Frontier... de Franse tak van artsen zonder grenzen... die al meer dan een jaar in Mauritanië Malinese vluchtelingen opvangt... bevestigt dat het slecht is gesteld met de leefomstandigheden in het kamp. Iedereen die hier aankomt heeft hulp nodig. En er moet meer systeem komen in die hulpverlening en meer vaart. Al dus artsen zonder grenzen. Want, zo zegt de hulporganisatie, de crisis in Mali kan wel eens maanden of zelfs jaren voortduren. En in de woestijn zijn de vluchtelingen totaal aangewezen op humanitaire hulp. De toestand in een opvangkamp in Mauritanië, vlakbij Mali. Vandaag was er weer een zelfmoordaanslag op een markt in de Noord-Malinese stad Kidal. En daarbij kwamen drie militairen uit Tjaat om het leven. Veel burgers raakten gewond. Het is zes voor half zes. Het NLS Radio 1 Journal. Sport. Een geheel Duitse finale van de Champions League. Het kan nog, een geheel Spaanse trouwens ook. Want de loting voor de halve finales koppelde vanmiddag Bayern München aan Barcelona. En Real Madrid aan Borussia Dortmund. We gaan eerst even naar Spanje, naar correspondent Edwin Winkels. Edwin, zijn ze daar in Catalonië blij met Bayern München? Niet echt. Ze zien ook dat Barcelona niet meer het Barcelona van de, van de laatste vier, vijf jaar is. Dat Bayern München enorm gegroeid is. En iedereen zei van, ja, dit Bayern is toch de, de zwaarste van de drie tegenstanders die ze zouden kunnen treffen in de, in de halve finales. Wat dat betreft zijn ze niet blij. Aan de andere kant uh, toch ook een beetje van, het is eigenlijk wel leuk. Het wordt de ploeg van de is de toekomstige ploeg van trainer Pep Guardiola, die hier zoveel triomfen heeft, uh, heeft behaald. Dus er wel een beetje een band met Bayern München. En aan de andere kant zijn ze eigenlijk ook wel een beetje blij dat, dat niet Real Madrid opnieuw in de halve finale, als een paar jaar geleden de tegenstander is. Maar dat het gewoon, als er lekker een andere Duitse tegenstander gaat. Ja, Bayern München dus. Tim de Wit in Duitsland, een club in vorm. Heeft het kampioenschap al gevierd? Um, ja, misschien denken ze Wacht eens even Barcelona. Dat is toch de beste ploeg ter wereld. Uh, uh, zijn ze er gerust op, daar in München? Nou, nee, niet direct, hoor. Uh, de president van Bayern, Uli Heunis... die had gisteren ook nog uh, uh, aangekondigd... dat hij het liefste tegen Dortmund zou loten. Want dat was volgens hem de zwakste van de drie. Vonden ze in Dortmund trouwens niet zo leuk, hoor, dat hij dat zei. Maar goed, het werd dus Barcelona. En wat je hier in de reacties merkt... is dat ja, eigenlijk niemand het nalaat te benadrukken... hoeveel prijzen Barcelona de afgelopen jaren wel niet gewonnen heeft... dat ze inderdaad het beste team ter wereld zijn. Kortom, ja, uh, Bayern heeft die underdog-rol al een beetje ingenomen. Maar eh, nou, ik vraag me af of dat terecht is. Want Bayern speelt zo ongeveer... Goed voetbal dit seizoen. Ze werden, zoals je zegt, afgelopen weekend al kampioen. Vroegste kampioen ooit in Duitsland. En ja, ze wonnen toch vrij eenvoudig, kan je bijna zeggen, van Juventus in de kwartfinale van de Champions League. Terwijl Barcelona het behoorlijk lastig had tegen Paris Saint-Germain. Dus nee, ik, volgens mij is Bayern allesbehalve kansloos. Oké, okay, dus uh, vergeet die underdog rol maar als we naar Edwin luisteren. Zeg Edwin, die andere wedstrijd. Madrid tegen Dortmund. Die kennen elkaar hè? <kwijnt> Ja, die hebben al de eerste ronde. En opvallend dat, dat toen in beide wedstrijden Borussia Dortmund... echt beter was dan Real Madrid. Het was wel de mindere periode van Real. Dat was ook de periode dat ze in de competitie... 15 punten achterkwamen op Barcelona. Voortdurend verloren, ook tegen mindere tegenstanders. Dat ze tweede werden in die pool van, van de Champions League... waarin Dortmund de eerste werd. Dus ze kennen elkaar heel goed. Maar dit Real Madrid is inmiddels toch wel heel anders. Een stuk sterker. Uh, en, en zal ze toch iets meer favoriet zien... Uh, dan, dan aan het begin van het seizoen. Ik neem aan dat, dat ze in Dortmund... Uh, Real. Dit, dit real ook meer zullen vrezen dan het real van, uh, van een half jaar geleden. Nou, dan gaan we even een Tim de Wit vragen in Duitsland. Is dat zo? Ja. Dat is wel een beetje zo. Ja, kijk, op zich, het voordeel is dat uh, dat, dat, Dortmund, dat ze het idee hebben dat Real ze wel goed ligt. Zelfs Mourinho, de trainer van Real, die zei een tijdje geleden nog... dat hij Dortmund ook als een van de favorieten beschouwt... om in de Champions League te winnen. Maar inderdaad, wat Edwin zegt, Real is natuurlijk wel een ander Real... dan een half jaar geleden. Maar toch, ja, Dortmund, ze kropen door het oog van de naald... afgelopen dinsdag door in de blessuretijd nog twee keer te scoren tegen Malaga. Het is toch een ploeg die je volgens mij niet moet uitvlakken. En zoals de trainer van Dortmund vanmiddag zei... van Bayern konden we dit seizoen nog niet winnen, maar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 Niet meer hervormd, zoals critici zeggen. Volgens hem worden in de afspraken alle noodzakelijke hervormingen echt vormgegeven en er is met dit akkoord een breed draagvlak. Het Trimbos-instituut waarschuwt voor de stof PMMA. Die zou in gevaarlijke hoeveelheden terechtgekomen zijn in ecstasy-pillen. Grote hoeveelheden van die stof kunnen leiden tot een hartstilstand. Trimbos-instituut trof de stof aan tijdens reguliere drugstesten in Amsterdam en in Noord-Brabant. De ouders van het jongetje van Drie dat dinsdagavond van een flat in Amsterdam viel zijn weer vrij. Volgens de politie zijn ze ook geen verdachte meer. De peuter overleed aan zijn verwondingen. Het is nog onduidelijk of hij van de zesde verdieping is gevallen of werd gegooid. In de zaak zit nog één verdachte vast. En dat waren de hoofdpunten. Het gebeur, gaat er gebeuren qua weer in het weekend. Willem en Nou, wij gaan een weekend tegemoet waarbij de temperatuur op veel plaatsen ruim boven de normaal uitkomt. Alleen hoeft u geen strak blauwe lucht met veel zon te verwachten, want daarvoor zijn er dan weer net te veel wolkenvelden. Vannacht wordt het opnieuw nevelig, met in het noorden ook weer kans op mist. Af en toe valt er nog een bui en de minima liggen rond 6 graden en er staat een matige zuidwestelijke wind. Morgen start de dag met nevel en bewolking en lokaal kan er dan nog steeds een bui vallen. In de loop van de dag gaan we steeds vaker de zon zien en wordt het overal droog. Het wordt 11 graden in het noordwesten en 15 landinwaarts, maar op het strand ligt het kwik echt een paar graden lager en blijft er zeker de eerste uren kans op mist. De wind blijft uit het zuidwesten waaien en is matig van kracht. In de nacht naar zondag gaat er wat regen vallen en ook zondagochtend valt er verspreid over het land wat motregen, maar al gauw wordt het ook dan overal droog. In de ochtend is er nog veel bewolking, in de middag gaat de zon schijnen. De wind is naar het zuiden gedraaid en brengt voelbaar warmere lucht met zich mee. In het zuiden van ons land wordt de 20 graden grens overschreden, maar ook in het noorden liggen de maxima hoog rond 17 graden. En doordat de wind dan zuidelijk is, is de kans veel kleiner dat het aan zee erg koud blijft. Daar zal het dus een stuk aangenamer zijn. Na het weekend is de zon af en toe te zien, vallen er van tijd tot tijd buien en wordt het dus smiddags een graad of 16. Maar eerst moeten we de vrijdagse files van ons afschudden. Waar staan die Wijnand? Ja, weer eens een uh, ouderwetse avondspits, 190 kilometer file. De e -bet zijn natuurlijk vooral de buien die uh, vlak voor de spits over het land trokken. Nou, ze trekken nu wel weg, maar toch, uh, de gevolgen zijn merkbaar. De opvallende files die staan op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Voor Maastricht, 8 kilometer file. Het was een aanrijding op de A6 in Flevoland naar Lelystad. Staat voor Almere-Stad West, 5 kilometer. De linker rijstrook is dicht. A15 bij Rotterdam, vanuit Europoort, tussen Rosenburg en Knaalpunt Penelux. 9 kilometer, daar is de linkerrijstrook dicht. De werkzaamheden op de Waalbrug bij Ewijk veroorzaken vide, zoals altijd. Maar behoorlijk lang is die, naar het zuiden, 8 kilometer. En de N279 Helmond-den-Bosch is in beide richtingen dicht bij Helmond. En dat komt door een ongeluk. U ziet dat steeds minder mensen op uw mailing reageren.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 Zo doen we dat bij Macro. Partner voor Ondernemend Nederland. De vijf, over half zes. Goedemiddag, u luistert naar het NWS Radio 1 Journaal. Portugal en Ierland krijgen meer tijd... om hun leningen van de Europese Unie terug te betalen. Dat hebben de ministers van Financiën besloten. Die zijn in Dublin bij elkaar... en spreken over de voortdurende crisis in Europa. Ook in Dublin, Chris Ostendorf, Chris extra tijd om leningen terug te betalen voor Portugal en Ierland. Dan denk ik ai. Ai, want je denkt uh, dat gaat slecht in die landen. Nou, uh, nee. Uh, dat, dat is, is niet mijn eerste reden. gevoel. Nee, ja, kijk, de ministers zijn bij elkaar hier vrijwel toevallig in Dublin... omdat uh, Ierland nu de voorzitter is van Europa. Maar Dublin, uh, Ierland, uh, Ierland krijgt vrachtladingen vol met complimenten hier... van alle ministers uh, voor de drastische aanpak van de crisis. Ierland heeft hard bezuinigd, de economie hervormt. Het land is bijna klaar om weer op eigen benen te staan. Uh, dat betekent dat ze weer zelf geld zouden moeten kunnen gaan lenen op de markt... en niet meer afhankelijk zijn van leningen van Europa. Alleen het probleem is, dat geldt voor Portugal en voor Ierland... als ze dat nu per direct moeten gaan doen, moeten ze direct heel veel geld gaan lenen op de markt... om ook die leningen aan Europa terug te gaan betalen. En de ministers van Financiën hebben besloten... omdat Portugal en Ierland zo hun best hebben gedaan om de economie te hervormen... krijgen ze extra jaren de tijd, zeven jaar, om de leningen terug te betalen... om dat alles wat soepeltjes te laten verlopen. Oké, okay, dus die zorg voor mij was onterecht. Blijf ik toch een beetje argwaanig met deze vraag. Kost dat Nederland extra geld? Nee, gek genoeg niet. Geld wat Ierland en Portugal geleend hebben, dat komt uit het Europees Noodfonds. Dat fonds leent geld op de markt om dat vervolgens weer door te lenen aan Ierland en Portugal. En dat geld wordt voor een hele lage rente geleend door het Noodfonds op de markt. 1% betalen ze er maar voor. En ondertussen betalen Portugal en Ierland gewoon rente over het bedrag dat zij geleend hebben. En dat blijven ze ook doen als zij langer erover doen om het terug te betalen. En sterker nog, het hele pakket is al helemaal doorgerekend. Nederland had er al rekening mee gehouden dat het misschien wel langer zou kunnen duren. Dus Zelfs het Nederlandse parlement hoeft officieel niet in te stemmen met deze verlenging. Al zal de minister Dijsselbloem het parlement wel netjes op de hoogte stellen dat het geld wat later terugkomt dan eerder was gepland. Oké, okay, dan Cyprus natuurlijk. Weken in het nieuws met allerlei crisissituaties. Wat is daarover besproken bij jou daar in Dublin? Ja, goed nieuws en slecht nieuws. Goed nieuws voor de Europese belastingbetaler. Want het is 10 miljard en het blijft 10 miljard. Dat is de toegezegde lening die Cyprus krijgt om overeind te blijven. Niet failliet te hoeven gaan. Uh, slecht nieuws voor de aandeelhouders en spaarders op Cyprus. Uh, want die uh, moeten alles wat boven de 100.000 euro op de bankrekening stond. Uh, waarschijnlijk zien ze dat niet meer terug. Uh, en ondertussen zijn drastische maatregelen nodig op Cyprus. Daar zijn afspraken over gemaakt. Dat gaat zelfs nog over het verkopen van de goudvoorraden van Cyprus. Cyprus heeft als ieder land natuurlijk goudvoorraden. De problemen zijn zo groot dat ze waarschijnlijk een groot deel daarvan moeten verkopen om aan het benodigde geld te komen om het eiland overeind te houden. Oké, okay, want er werd wel duidelijk eerder deze week dat Cyprus waarschijnlijk veel meer geld nodig heeft dan die 17 miljard euro. Een rapport van de Europese Commissie zou blijken dat dat zou kunnen oplopen tot 23 miljard. Daar hoeven de Cyprioten dus niet voor aan te kloppen bij de EU als ik goed naar je luister. Nee, het, het klopt dat de problemen alleen maar groter worden. Er is, uh, dat weet je nog wel, zo lang uh, gesteggeld over uh, de voorwaarden voor het reddingspakket. En Cyprus wilde niet meedoen. Dingen werden weggestemd. Nieuwe projecten werden opgestart. Het heeft zo lang geduurd dat de problemen veel groter zijn geworden dan uh, voorheen werden geraamd. Uh, veel meer dan 17 miljard is nodig om het eiland overeind te houden. Misschien is er wel 6 miljard extra nodig in totaal om het eiland uh, niet failliet te laten gaan. Maar Europa blijft daarin bikkelhard. Geen cent meer dan de 10 miljard. Alles wat er meer nodig is moet Cyprus zelf bij elkaar sprokkelen, bijvoorbeeld met het goud te verkopen... al zal dat niet veel helpen. Dus uiteindelijk zullen vooral de uh, bezitters van die grote bedragen... op de Cypriotische banken de grote rekening moeten betalen. Nou, Dublin. Chris Ostendorp, dankjewel. Hoe valt het sociaal akkoord? We keren terug naar Nederland, bij de achterban van de FNV. Voorzitter Ton Heerts was vanmiddag de gast bij FNV lokaal in Dordrecht. Er was ook verslaggever Jeroen Schutteijzer... en die hoorde bij veel leden twijfels. Ik ben wel dat er een sociaal akkoord is. Maar zijn die voorstellen haalbaar? En met name over de gehandicapte mens. 125.000 nieuwe banen wil ik nog maar eens zien. In de jaren 70-80 hadden we ook zo'n wet. Moest iedereen 5% van de ondernemers gehandicapten in dienst nemen. Daar is nooit iets van terechtgekomen. En beloftes op papier is allemaal prachtig. Heeft u een goed gevoel over gisteravond? Een beetje wel. Wat ik belangrijk vind is dat, ze, dat het gesprek weer op gang is gekomen en dat er weer met elkaar gesproken wordt. En dat iedereen ervan doordrongen is dat er iets moet gebeuren. Mensen moeten werken, er moet geïnvesteerd worden, alles moet weer op gang komen. Mensen moeten ook weer durven consumeren. Nou, dat is het belangrijkste en als je dat hiermee bereikt... Ik kreeg net al een verontrustend telefoontje van een kennis van me waar de hulp teruggeschroefd wordt terwijl ze behoorlijk gehandicapt is. Dat betekent dat het uh, steeds schraler wordt en dat wij als gehandicapten straks maar mogen vervuilen. Zegt u met een glimlach. Ja, maar weet je, anders moet ik erom huilen. Uh, gematigd. Het is natuurlijk mooi dat het derde jaar door de werkgever betaald wordt. Als je werkloos nee. bent? Ja, de WW-uitkering. Maar als die in, met de werkgevers in de CO-onderhandeling eruit moet komen, wordt het een moeilijk verhaal. Alle afgevaarden van de bonden moeten hier nog over gaan praten. Dus. Maar denkt u, dat wordt nog een zware dobber? Zeker weten. Zeker weten. Ton Heerts. Ja, er zijn natuurlijk kritische vragen. Je merkt dat heel veel mensen het ook allemaal nog niet hebben uh, gelezen. Maar ik heb hier wel over kunnen brengen volgens mij dat we voor de mensen staan. Dit is het beste voor de FNV. Mensen moeten niet zomaar zeggen ik ben ergens tegen. Je moet hier juist voor zijn. Dit is een geweldig akkoord. De FNV-leden kunnen daar trots op zijn. Maar ik vrees dat heel veel mensen nog heel veel leeswerk hebben om goed te laten doordringen dat het land anders is geworden. Door de FNV en door de acties die er de, de afgelopen periode bij Albert Heijn, bij de sociale werkvoorziening eh, en in de thuiszorg zijn gevoerd. Ze hebben absoluut bijgedragen aan een fatsoenlijke Nederland. Heeft u minister Asje nog gehoord vanochtend? Die zei wat we gisteravond hebben afgesproken is in beton gegoten. Nou, volgens mij was het regeerakkoord ook in uh, beton gegoten. Maar ik hoop dat dit beton beter stand houdt. Maar valt er nog iets te veranderen? Uh, tuurlijk, je kan altijd wat veranderen. Want we bespreken het nu met de achterban. Volgens Ascher kan er niet meer aan getorrend worden. Ja, nee, dat snap ik op zich. Maar volgens mij moet hij woensdag ook nog naar uh, zijn achterban. Dat zijn er 150. Uh, in die zin heeft hij het iets makkelijker dan 1,2 miljoen. Daarna moet hij nog naar de 75 in de Eerste Kamer. Maar ik denk niet dat mensen op korte termijn beseffen wat het allemaal inhoudt. Dus, en dat, dat is het probleem, want het is nog vrij ingewikkeld. Maar zoals ik het bekeken heb en als we actief kaderen, dan ben ik gewoon tegen. Dit is tot half zeven het NOS Radio 1 Journaal. Veel gedoe in Groot-Brittannië. In opmaat naar de begrafenis van oud-premier Margaret Thatcher. Die is volgende week woensdag. Zo is de BBC in verlegenheid gebracht... omdat het liedje The Witch is Dead uit The Wizard of Oz... in de top staat van de hitparade. En even voor de niet-kenners onder ons, dat klinkt zo. Ding dong, anders staan in Londen, dat is vast geen toeval. Nee, dat is het uh, zeker niet. Uh, Thatcher-haters hebben dit liedje massaal gedownload... en via sociale media opgeroepen om dit liedje te kopen... zodat het in de Britse top 40 kwam te staan. Nou, dat is gelukt. Uh, op, de, op dit moment is het liedje dus op de vierde plaats terechtgekomen. En dat zou betekenen dat het aanstaande zondag uitgezonden wordt... tijdens de top 40 van BBC Radio 1. En BBC Radio 1 zit daar een beetje mee in zijn maag. Hè? Die kan er toch ook niks aan doen dat het gebeurt? Wat, wat zijn de problemen? Uh, nee. In principe kunnen ze er inderdaad niks aan doen. Maar ze zouden er wel voor kunnen kiezen om het liedje niet uit te zenden. Dat hebben ze in het verleden ook wel eens gedaan, in de jaren 70 bijvoorbeeld. Toen koos de BBC ervoor om een anti-koningshuisliedje van de Sex Pistols niet uit te zenden tijdens het zilveren jubileum van koningin Elisabeth. Um, en dit liedje tegen Thatcher um, valt eigenlijk een beetje in dezelfde categorie. Uh, de directeur van de BBC heeft dan ook gezegd dat hij het smaakloos vindt... om het lied uit te zenden, uh, twee dagen voor de begrafenis. Uh, maar tegelijkertijd vindt hij het ook weer te ver gaan om een lied te censureren... dat feitelijk de hitparade heeft gehaald. Uh, en daarom verwacht ik ook dat het, uh, als het liedje in de top vijf blijft staan dit weekend... de BBC hem gewoon uit zal zenden. Nou heb ik de indruk aan de, dat de dood van Thatcher en de uitvaart volgende week... Eh, zo'n beetje iedere dag voorpagina's nieuws opleveren... en niet altijd de meest positieve zin? Nee, niet, niet elke dag voorpagina nieuws meer. Maar het haalt zeker wel elke dag de kranten. Um, ja, inderdaad, is, er is veel opspraak over... Kleinigheden en grotigheden. Uh, eerder deze week zijn er bijvoorbeeld vragen geweest over uh, hoeveel de begrafenis zou kosten. Um, er is bekend geworden dat de politie hard op zal treden tegen zogenaamde death parties. Uh, Anti-Thatcher feesten die dit weekend en volgende week gepland zijn door anarchisten. Um, de leden van het Hoger en lagerhuis hebben een zeven uur durende herdenking gehouden afgelopen week. Uh, en vandaag wordt de gastenlijst voor de begrafenis uitgebreid besproken in de kranten. Um, wat opvalt bijvoorbeeld is dat de president van Argentinië niet is uitgenodigd... Uh, vanwege de ruzie om de Falklands natuurlijk. Uh, maar de kinderen van Margaret Thatcher vonden het wel zo beleefd... om de Argentijnse ambassadeur in Londen toch uit te nodigen. Uh, maar die heeft nu al laten weten dat hij niet van plan is om te komen. Even gevierd en omstreden blijft Margaret Thatcher. Dingdong, de tijd is op. aan de inladen, dankjewel. Dingdong bij de AWB, Wijnald Zwaar. Waar staan de knelpunten? het nou, staat bijna 200 kilometer file, dus dat is vrij fors voor dit tijdstip. De twee files met de meeste vertraging die staan op de A15 vanuit Europoort. Voorknopend Benelux, 8 kilometer na een ongeluk. De rijstroken zijn wel weer vrij. Het is erg druk op de A2 en de A27 vanuit Utrecht naar het zuiden. Langste file op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Hagestein en de brug bij Gorkum 18 kilometer. Verslaggevers, correspondenten.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 Am I Dreaming, Laura Vane en The Viper Tones. Ongeveer een uur geleden is in het Overijsselse Borne... een politieagent neergestoken. Dat nieuws komt net binnen. Wij zoeken contact met de politie. Daar hoort u na zes uur meer over. Het Overduik op Twitter. Eén van de meest in het oog springende tweets... vandaag kwam van Apenstaart ten Hopen. 626 volgers en de 3257ste tweet was deze. Afrekenen met bitcoins bij Café De Waag in Delft. Maar heb ik er genoeg bij me? Christian ten Hooper, goedemiddag. Goedemiddag. Had u inderdaad genoeg bitcoins in de broekzak? Ik had er uh, genoeg bij me, ja, gelukkig. Wat, wat voor lunch leverde dat op? Uh, nou, ik, heb, uh, uh, ik was daar samen met uh, twee van mijn uh, drie kinderen... en uh, uh, hoorde gisteren dat, uh, uh, dat je daar met bitcoins kon afrekenen. Dus uh, ben daar om, uh, rond 12 uur naartoe gegaan... En heb. Uh, Koffie en appelsap en, uh, en drie broodjes besteld. En ik uh, nou ja, heb aangegeven dat ik met bitcoins wilde betalen. En dat, uh, dat kon. En dat lukte. Ja, was lekker de lunch. Het was prima. Ja, hij smaakte uh, ja, eigenlijk al, uh, net, net, zoals, uh, net zoals anders. Ja, en het kostte inclusief voor je ongeveer een kwart bitcoin, omgerekend in euro's? Omgerekend in euro's was dat 14 euro. Goed. Dan heb ik heel veel luisteraars die denken, luisteren. waar gaat dit over? Dus leg maar uit, <lacht> wat is een bitcoin? Uh, bitcoin is uh, digitaal geld. Dat is eigenlijk de simpelste uitleg. Uh, en het is, een, uh, het is dus uh, een valuta. Uh, net zoals de euro en de dollar dat is. En uh, je kan, uh, er zijn uh, websites waar je uh, euro's en dollars kan inwisselen voor bitcoins. Oké, okay, dus die moet je ook daadwerkelijk kopen. Hoe, hoe, ja. hoe kwam u daar dan aan? Op welk moment besloot u te, een, een bitcoin of meerdere bitcoins te kopen? Uh, Twee jaar geleden. Toen, uh, kwam het, toen hoorde ik er voor het eerst van. En er waren wat vrienden en collega's van me die, uh, uh, die wat bitcoins uh, kochten. Toen dacht ik: van, Nou, dat wil ik ook. Gewoon kijken hoe het, hoe het werkt. Uh, hoe hoe gebruiksvriendelijk is het. Uh, nou, dus ik heb er toen uh, destijds uh, 20 uh, gekocht. Voor Op een website? Ja, ja Mount Gox. -gox ah, dat is zo'n online ruilbeurs. Hè, waar je ja. dus ook bitcoins kunt aanbieden of, of kopen. Ja, klopt. Oké. Okay. Ja. En ik heb er daar 20 gekocht. Uh, voor, nou, de koers was toen denk ik rond de 13 dollar weet niet meer precies uit mijn hoofd <laughs> en uh, toen is die vrij snel uh, is die gecrasht, de beurs en is die uh, de, hele, de hele tijd heel laag geweest toen heeft het een beetje meer interesse verloren en uh, nou, rond januari van dit jaar februari ging de koers ineens weer langzaam omhoog en er zie ook dat er uh, meer interesse kwam uh, de media er redelijk bovenop en uh, ja, toen was die ineens, uh, kwam hij ineens boven de 100 dollar. Boven de 100, dus dat was meteen een grote winst. Ja, precies. precies. En toen hij die, toen die 140 was, hè, zeg maar tien keer zoveel als waar ik hem voor gekocht had, dacht ik van nou, nu ga ik er een paar verkopen. En die val mijn inleg eruit. En uh, dan gaan we, dus zie ik wel wat, wat ik er wat voor de rest mee doe. Want hij ging uh, omhoog en omhoog en omhoog en in ja. één keer deze week ging hij omlaag. Ja, klopt. Ja. Hij, heeft, hij heeft 266 gestaan. Heel eventjes. En toen, uh, uh, ja, toen knalde het. Toen crashte de beurs. En uh, ik geloof dat hij nu... Nou, ik zal eens even uh, gaan te nou, kijken. Zal ik eens even kijken. 55,5 euro is hij op dit moment. En, ja. en voordat we aan dit programma begonnen, was hij boven de 60. Dat zegt wel iets over de wisselvalligheid van zo'n online digitale uh, ja. koers. Ja, het is super wisselvallig. En het is dus ook ja, wat dat betreft nog helemaal niet, uh, niet geschikt... eigenlijk voor, uh, als, als, uh, als, als, uh, als breed geaccepteerd betaalmiddel. Uh, nog niet geschikt of nooit geschikt als je kijkt naar de manier waarop dit gaat? Nou, dit, ik, ik zou het ook, in de meest positieve zin zou je dit groeistype uh, kunnen noemen. Uh, en uh, uh, ja, misschien komt er een tijd dat, het, uh, uh, dat de handel wat, wat, wat, wat vlakker wordt en dat die uh, ja, wat, wat bruikbaarder wordt. Maar op dit hmm. moment is het, uh, is het inderdaad heel lastig. Is het, uh, er zitten veel, veel, uh, uh, veel mensen speculeren ermee. En dat maakt het heel erg lastig om het echt, uh, echt toe te passen. En dan moet je er ervoor wegblijven. Is het iets voor de toekomstige generatie? Kunnen we bijvoorbeeld onze kinderen al met bitcoins uh, zakgeld geven? Dat is een hele goede. Ik grapte vanmiddag uh, op, op Twitter dat ik mijn kinderen uh, zakgeld in bitcoins geef. Kijk, hoeveel? Uh, dat is een, uh, je moet niet alles geloven wat er op Twitter uh, langskomt, hoor. Nou, wie weet, is een goede investering voor, uh, voor de toekomst van uw kinderen. Na ah, ja. die ervaring vanmiddag, het inwisselen van de bitcoins bij Café De Waag in Delft. Christian ten Hopen, dank u wel. Ja, dank je. Goedemiddag. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Met Ewout de Jong. Het gaat niet helemaal goed, het gaat helemaal niet goed... met Jozef Ratzinger, paus emeritus benedictus. Wel kringen.nl, citeert een bericht van Vatican Insider... dat schrijft dat Ratzingers gezondheid in rap tempo achteruit gaat. De geruchten dat hij aan een ernstige ziekte leidt worden steeds hardnekkiger. Het Vaticaan heeft de berichten genuanceerd, maar niet ontkend. Het persbureau van de Heilige Stoel verklaarde volgens Vatican Insider... dat de paus emeritus niet leidt aan een chronische ziekte... maar dat zijn gezondheidsproblemen het gevolg zijn van ouderdom. Het was al opgevallen dat Ratzinger er bij zijn laatste publieke optreden... de ontmoeting met de nieuwe paus Franciscus er broos en zwak uitzag. De campagne voor de presidentsverkiezingen in Venezuela is afgelopen. Zondag zijn de eerste verkiezingen in twintig jaar... waarbij Hugo Chavez geen kandidaat is... Kort voordat hij vorige maand overleed... vroeg hij zijn aanhangers om zijn voormalige vice-president Nicolas Maduro... tot president te kiezen. Maar de oppositie ruikt zijn kans, meldt onder meer de BBC. De kandidaat van de Venezolaanse oppositie, Enrique Capriles... gelooft dat het tij is gekeerd. In every election in which president Chavez wasn't directly involved... the governing party couldn't get more than 6 million votes. What's going to happen on Sunday? It's a good question, but I think we're going to win... Er is een euforie die veel verder dan een normale verkiezing. Capriles zegt hier vertaald door de BBC dat bij alle verkiezingen waarbij Chavez niet direct betrokken was, de regeringspartij veel minder stemmen kreeg. En deze keer zullen we winnen, zegt hij. Er heerst nu een euforie die er niet was bij normale verkiezingen. De euro wiebelt een beetje, dat schrijft het gezaghebbende... liberale opinieblad The Economist. Er zijn grote zorgen over het toenemende verzet tegen bezuinigingen... die door Europa worden opgelegd. Niet alleen in Griekenland, Italië en Cyprus is er verzet... maar nu ook in Portugal, waar rechters een aantal essentiële bezuinigingen... ongrondwettelijk hebben verklaard. The Economist stelt dat niet te voorspellen valt wat het effect is... als er in steeds meer landen verzet komt tegen verregaande bezuinigingen. Als de economische groei niet op tijd terugkeert... neemt de kans toe dat een land besluit dat het verlaten van de eurozone voldoende opweegt tegen de lasten van erin blijven. Het opinieblad geeft overigens toe dat de eurozone de teugels stilletjes een beetje laat vieren om grote problemen te voorkomen. Belgische onderzoekers hebben minuscule plastic deeltjes gevonden. op een diepte van 5000 meter in de oceanen. Dat is nieuws bij de VRT. De vervuiling leidt jaarlijks tot grote sterfte bij vissen en andere zeedieren. Het afval is afkomstig van de massa's plastic. die mensen in zeeën en rivieren gooien. De kunststof wordt in zee afgebroken tot kleine deeltjes. kleiner dan 5 millimeter tot soms enkele micrometers. En die zogeheten microplastics komen ook weer bij ons terug. Wie een kilo mosselen eet, zou 300 tot 600 van die plastic deeltjes binnenkrijgen. Volgens de Leuvense toxicoloog Jan Tijdgat zijn de effecten daarvan onvoorspelbaar. Dus wanneer nanopartikeltjes als een paard van trooien zo andere stoffen meebrengen in de cel, kunnen die een nadelig effect uitlokken. En dat kan uh, ontsteking zijn, dat kan een verstoring zijn van de hormonenbalans, dat kan een allergiserend effect zijn en dat verdient toch verder onderzoek. Dus dat onderzoek, dat zal er komen. Hoeveel bitcoins zou dat kosten? Oeh, ja, um, wat, uh, wat doet de bitcoin op dit moment? Op dit moment uh, schommelt die net boven de 50 euro. Dan gaat het rap omlaag. Dat gaat heel snel. Nou goed, dat zijn de verhalen over de bitcoins, de verhalen uit de media. Na zes uur keren we terug bij Michiel Breedveld, want die geeft nog eens een keer heel goed gekeken naar dat rapport wat de inspectie heeft naar buiten gebracht het afgelopen anderhalf uur over Dolmatov, die activist die in een Nederlandse cel overleed. Zelfmoord, maar op weg naar die zelfmoord zijn er veel fouten gemaakt. Hij zet ze voor u op een rijtje na zes uur. Tot zo.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 Over wetenschap als vorm van verbeelding. Opeens was die wereld van mijn jeugd er in volle glorie. Zometeen van 7 tot 8. Radio 1, Nelke Noordenvliet. In Brands met boeken. Het nieuws van alle kanten.